Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Het mensel dat donderdag werd gevonden in Panama... is van de vermiste Lisanne Froon. Er zijn drie monsters onderzocht. Het DNA op twee monsters bleek overeen te komen met dat van Froon. Het derde onderzoek op botresten is nog niet klaar. De uitslag daarvan wordt op zijn vroegste komende avond verwacht. Lisanne Froon en Chris Kremers zijn vermist sinds 1 april. Donderdag werden menselijke resten gevonden... in een moeilijk toegankelijk natuurgebied in Panama... Wat er met hen is gebeurd, is volgens de Panamese autoriteiten nog altijd open. Mogelijk zijn ze verdwaald of verongelukt, maar ook een misdrijf kan nog niet worden uitgesloten. In Valkenburg is een overval gepleegd op het casino. Even na twee uur drongen vijf onbekenden met bivakmutsen het gebouw binnen. Met vuurwapens werd het personeel bedreigd. Ze maakten een onbekend geldbedrag buiten en vluchtten daarna in een donkere auto. Bij de overval op de Kouwberg in Valkenburg vielen geen gewonden. Israël heeft stellingen van het Syrische leger op de Golanhoogte onder vuur genomen. Er zijn luchtaanvallen uitgevoerd en zeker negen doelen werden door tanks beschoten. Over doden of gewonden zijn gevallen is niet bekend. De aanval was een vergelding voor de dood van een Israëlische jongen gisterochtend langs de zwaar bewaakte grens met Syrië. De jongen van 14 zat in een auto die vanuit Syrië met een mortier werd beschoten. Drie andere inzittenden onder wie zijn vader raakte gewond. Op het WK Voetbal in Brazilië is het duel tussen de Verenigde Staten en Portugal geëindigd in 2-2. Portugal maakte in de laatste minuut van de extra tijd gelijk. Door het gelijkspel heeft Portugal nog maar een kleine kans om een plaats in de achtste finale te halen. Eerder op de avond won Algerije met 4-2 van Zuid-Korea. In die pool is België al zeker van een plaats in de volgende ronde na een 1-0 overwinning eerder op Rusland.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 A car that don't impress me. My.